1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. President Janukovic van Oekraïne heeft verontwaardigd gereageerd... op het geweld dat de oproerpolitie heeft gebruikt... om pro-Europese betogers uiteen te jagen. De oproerpolitie trad gisternacht hardop tegen een paar honderd betogers... op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Sommige betogers werden geslagen met een wapenstok. Er zouden 35 gewonden zijn. Janukovic wil een onafhankelijk onderzoek naar het geweld. Afgelopen middag verliep een grote demonstratie van pro-Europa-betogers rustig. Er deden zo'n 10.000 mensen aan mee. In Garkov, niet ver van de grens met Rusland, betoogden duizenden pro-Russische Oekraïners. De Verenigde Staten hebben Noord-Korea opgeroepen de 85-jarige toerist Meryl Newman vrij te laten. Vanwege zijn broze gezondheid en hoge leeftijd. Newman werd eind oktober uit het vliegtuig gehaald toen hij op het punt stond terug te vliegen naar de VS. Hij verscheen vandaag op televisie met een eerder opgenomen videoboodschap. Daarin zei de Amerikaan dat hij in de Koreaanse oorlog Koreanen trainen voor een Korea-oorlog. Prins Jaime, de jongste zoon van prinses Irene en zijn vrouw Victoria... verwachten in februari hun eerste kind. Jaime maakte dat zelf bekend na het Koninkrijksconcert in Scheveningen. Jaime en Victoria trouwden in oktober in Apeldoorn. Aan de Volvo Ocean Race doet volgend jaar weer een boot uit Nederland mee. Dat heeft initiatiefnemers Sailing Holland aan de NOS laten weten. De schipper van het zeilschip is Bauer Bekking... die al zeven keer eerder meedeed aan de zeilwedstrijd rond de wereld. De race start in oktober in het Spaanse Alicante... en duurt waarschijnlijk zo'n acht maanden. De Volvo Ocean Race, voorheen de Whitbread Round the World Race... wordt sinds 1973 elke drie jaar gehouden. En drie keer won een Nederlands schip. Het weer bewolkt en overwegend droog, met minima tussen 3 en 6 graden. Maar later vannacht in het noorden misschien regen of motregen. Overdag mogelijk regen bij 7 tot 10 graden. Na het weekend overwegend droog, met soms wat zon en geleidelijk kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een terras 1,5 miljoen. We praten voor evacuatie en de trezen. een kilo Lizzie Dirks, de wereld van Filemon. Een hele goede nacht. Vannacht vlieg ik met jullie de wereld over op zoek naar mooie verhalen. Na twee uur vlieg ik naar China, Australië, Amerika en Brazilië. En dit uur ga ik naar Duitsland, Curaçao, Indonesië en Engeland. Ik ga het hebben over gerechten. De afgelopen week was een echte eetweek. De Michelinsterren werden uitgedeeld en... het was Thanksgiving in Amerika dat is de dag van de kalkoen, de zoete aardappelen en de cranberry-saus. De correspondenten vertellen zometeen wat typische gerechten zijn in hun land... en uh, of die ook een beetje te eten zijn. Ik praat met de correspondenten dit uur ook over armoede in hun land. Deze week besloot een loterijwinnaar in Breda een deel van zijn prijzengeld af te staan... voor Sinterklaas cadeaus voor kinderen van de Voedselbank. En ik vraag me af, hoe vaak komen dit soort weldoeners langs in het land van de correspondenten? En... Hoe groot is het verschil tussen arm en rijk in het land waar zij wonen? En wat merken zij daar eigenlijk van? Ik ga het erover hebben dit uur. Onder andere met Egon Sibrandi op Curaçao. Egon, een hele goede nacht. Hé, hey, hallo, goede nacht. Goeien nacht. Vorige week waren Willem-Alexander en Maxima op bezoek hè, bij jou. Ja. Was... Jij hebt ze nog ontmoet? Nou ja, ontmoeten een groot woord. Ik was pers, dus ik mocht meelopen. Ik heb wel een handje gegeven aan beiden. Met, een, uh, nou ja, met een, een, een, een lieve knik en een ferme mm -hmm. Maar dat was het dan ook wel. Hoor. Vond je het bijzonder? Ja, ik vond het toch wel bijzonder. Ik, ik mag hem wel. Ik heb eigenlijk lang uitgekeken naar, naar het koningschap van Willem-Alexander. En ik was, ja, ik was wel even de indruk toen ik een handje van hem kreeg. Ja, dat dus is toch wel mooi. Nou, waren er wat uh, mensen op Curaçao die foto's hebben genomen van het koninklijke paar in badkleding. Ja. ja, dat uh, was in Nederland nou, een klein beetje een rel. Hè? Want in Nederland kan je echt niet dat soort foto's maken en dus ze al helemaal niet publiceren. Maar op Curaçao was het kennelijk een minder groot probleem. Of werd er wel ja. over gepraat? Ja, het, het was een Roeba en, en, en het is een architecte fotograaf geweest. Dus ik denk dat... Ik, ik denk... Nou ja, ik heb het zelf meegemaakt toen ik met de Curaçaose pers mee was. Het is toch anders. Weet je wel, het respect dat je als... Niet dat een, een Curaçao naar minder respect heeft, maar het... het het, het respect voor het protocol, zeg maar. Mm -hmm. Ik bij een Nederlander wat dieper dan het, het, het respect voor het protocol... wat een sauna of een arrobaan of een Argentijn dan heeft. Weet je. Die denkt toch van, ja, maar hij loopt daar toch. Dan kan ik toch nu een praat stellen of een foto nemen. Ja. Mm -hmm, yeah. Nou ja, die mediacode is daar nog niet zo uh, doorgewinterd waarschijnlijk. Nee, nee. Ja, dat is het, weet je. In ja. ik, ik, ik heb gewerkt met die Nederlandse pers en Die kennen gewoon heel erg de regels van het koningshuisje. Dat helemaal niet. Wij denken gewoon, ja, die man loopt daar, dus ik maak gewoon even een foto. Dat kan toch. En die koningin zag er toch ook wel steengoed uit in haar bikini? Zo, was, uh, ja. ik ben trots op deze koningin, hoor. Ja, ik mag hopen dat ik er zo uitzie als ik 40 ben. <laughs> Goed, Egon, wij praten zo meteen verder. Okay. Marcella Bos in Indonesië, goede avond. Goedemorgen. Goedemorgen is het voor jou natuurlijk. Jij werkt voor een hulporganisatie en jij bent net terug uit de Filipijnen. Ja, hoe, wat heb je daar gezien? Hoe was dat? Um, ja, het was heftig moet ik zeggen. Ja, ik dat... uh, ben onder andere in het deel geweest uh, van Tacloban. of daaronder in ieder geval. Shit. Uh, ja, en eigenlijk alles wat je ziet is totaal verwoest. Ik denk dat kilometers lang staat er geen huis overeind en uh, geen boom. En uh, ja, het is, uh, het is heftig om te zien. Ja. Wat heb je daar gedaan? Ik heb uh, in de, op een van de eilanden, heeft, uh, heeft ECO de organisatie waar ik voor heb, hulppakketten uitge uitgedeeld. Mm -hmm. Voedsel en uh, andere benodigdheden. En in de komende periode gaan we bananenplanten uitdelen, kokosnotenplanten en uh, zaden. Mm -hmm. Omdat mensen moeten daar gewoon binnen beginnen met, uh, ja, met het opbouwen van hun leven. En er is eigenlijk van alles nodig. Ja. Dus, eigenlijk, uh, dus je gaat ja, weer dus terug. Moet zeggen, ik ik hoop dat ik nog wel een keer terug ga jou. Ja. Om in ieder geval te kijken hoe de projecten lopen, maar ook. Uh, ja, om, om daar de mensen toch te kunnen ondersteunen. Dat uh, hoop ik wel, ja. ja ik, ik kan me voorstellen dat je best wel heftige dingen hebt gezien daar. Ja, ik heb... Uh, het is gelukkig... Ja, er zijn heel veel beelden van Taklo dan... Uh, net nadat uh, de tijd van, uh, aan land kwam. Uh, zo heftig heb ik het gelukkig niet mogen meemaken. Want ik denk dat het... Uh, ja, een redelijk traumatische ervaring is geweest... voor de mensen mm -hmm. die, uh, ja, die echt de, de, de lichamen op straat hebben gezien... Ik heb wel veel bodybags gezien. En ja, je kon ook nog wel echt het uh, lichaam nog onder de puinlagen ruiken. Shitje. Maar dat is toch net, ja, dat is heftig. Maar net anders dan, dan als je al echt uh, die eerste beelden, als je dat live had gezien. Ja. Maar wat? ik, ja, nog steeds, uh, ja, sorry. Nou ja, ik vraag me dan af, als je dan, als je dan terugkomt, wat, ja, hoe, hoe kom je daarvan bij? Nou, ik moet eerst zeggen dat de eerste dagen, nee, toen... Uh, ik, ik woon op Bali en dat is een hele tropisch eiland. Mm -hmm. met, uh, ja, dat was even, even een shock. Voor, van wat je daar hebt gezien. Uh, ja, en dan weer eigenlijk het normale leven. Ja, dat moest ik wel een paar dagen even. Wennen, ja. ja, hoe doe je dat? Ik leven gaat door. Ja. ja, heel veel over praten. En ook uh, op kantoor met mijn collega's. Ik heb ook uh, op een gegeven moment. Uh, ja, ik ben in een bruikbrand uitzending geweest van de KRO. Ik laat ook een beetje zien wat het werk, wat ik daar heb gedaan. Dus dat heb ik gewoon gedeeld met mijn collega's. En uh, ja, vragen beantwoorden en uh, ja, gewoon veel over praten. Tja. Dat is uh, belangrijk, denk ik. Ja, ik vind het uh, knap van je, Marcella. We praten zometeen over ja, hele ja. andere dingen, maar uh, goed dat je dit even vertelde. Ja, dankjewel, dankjewel. Tot, uh, tot, zo. tot zometeen. Bertus Bouwman in Berlijn. Iets heel anders dan uh, de verwoestingen van Tacloban. De kerstmarkten die zijn weer begonnen. Hoi, goeie, goeienacht. Ja, dat klopt. Het is één grote explosie. Um, ik denk dat er wel uh, tegen de honderd kerstmarkten aan de gang zijn uh, sinds deze week. Bij jou in de stad alleen al? Ja, in Berlijn. Ja. Ben je, ben je al bij eentje geweest? Ja, vanmiddag. Ik, ik bedoel, ik ben helemaal niet van de kerstmarkt. Ik vind het een beetje kitsch. Maar, maar je komt er in Duitsland ja. niet echt onderuit? Nee, nee precies. Het, het is, je komt het ook gewoon uh, onderweg naar mijn werk. Dan uh, rijd ik er al langs vier of zo. En nou ja, ik heb er toch maar eentje even uh, bekeken vanmiddag. En? Was het wat? Ja, nou, alle clichés kwamen voorbij. Maar <laughs> er waren toch ook wel leuke leuke. Eentje zo met wat grappige dingen, zoals uh, chocolade, dingen van um, uh, hele gekke, uh, gekke vormen. Je kon een heel techniek zetten, een hele gereedschapskist van chocola kopen. <laughs> nou, dat klinkt best wel leuk, inderdaad. <laughs> en je hebt heel veel thematische kerstmarkten. Dus uh, eentje voor veganisten, je hebt er oh. eentje voor socialisten, je hebt uh, een Finse en een, een so Zeten. Maar Hoe ziet dat er dan uit? Een socialistische kerstmarkt? <laughs> ik ben er niet geweest, maar ik stel me zo voor dat het heel rood is. En, uh... <laughs> ja, bij mij, ja, dat zal er wel. Nou, in ieder geval uh, genoeg te doen nog deze hele maand voor jou. We praten zo meteen uh, verder. Oké. Okay. Goed, en Martijn Rosdorf in Engeland, die spreken we zo meteen. En wil je nou ook zelf correspondent worden voor Filemon? Dat kan. Dat vinden we zelfs heel erg leuk. We zoeken vooral nog mensen in Afrika, in India. Maar er, woon je ergens anders in de wereld en wil je meepraten... dan ben je ook van harte welkom. Check even de wereldvanfilemon.bnn.nl... of mail naar dewereld.bnn.nl. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again. Oh again One day I know I feel strong again I lift my head Many times I've been told All oh, this talk will make you whole. So I'll close my eyes Look On, moving on, so I'll be Had jij 2012 Michael Kiwanuka Home Again? Radio, Radio 1, Lizzie Dirks, Lizzie Dirks. B -N -N. de wereld van Philemon. Afgelopen donderdag stond Amerika volledig in het teken van eten en dan voornamelijk de kalkoen. Het was Thanksgiving, een belangrijke feestdag in Amerika. Zo maakt ongeveer iedere TV-serie er een speciale aflevering over. Ook de Muppets deden dat, jaren geleden al. Even een klein fragmentje. Just being with the ones I love, that's what I'm thankful for. Oh, It's wonderful to have this chance to spend Thanksgiving with my friends. Thanksgiving with Thanksgiving with our friends. Heerlijk, die Muppets, is altijd leuk. Amerika eet dus cocoon met cranberry saus op Thanksgiving. En ik ben benieuwd, wat zijn nou de typische gerechten van de rest van de wereld? Egon Sibrandi op Curaçao, nogmaals goede avond. Goedenavond. Wat is nou een typisch Curaçaos gerecht? Nou, de, degene die ik wel het meest eruit vind springen is jambo. Jambo. En dat is, dat is uh, varkensstaart in een soort slijmerige soort derrie, als ik het zo mag omschrijven. Dat klinkt niet direct heel erg lekker. Nee, het is ook niet mijn favoriete gericht. Maar wel van heel veel culinaire. uit. Waar smaakt het naar? Ja, weet je, jeetje. Dat als als eens kon definiëren. Ik heb het één keer gegeten. En dat was bijna twintig jaar geleden. Ja. Ik werkte toen bij een, bij een televisie En daar hadden we een, een, een kantine. En er was de vrouw van een van de medewerkers. Die, um, die maakte lunch. En of ik ook wat wou? Ja, ik wou ook wel wat. Nou, wat wil je dan? Ja, ik heb allemaal namen die ik niet van begreep. Mm -hmm. Nou, doe maar wat. Dus toen kreeg ik een, een grote plastic beker, echt een grote, zeg maar, een soort, soort super van mijn McDonald's. En, en, en, en dan helemaal vol met een soort slijmerige ding erin. En daar nog wat, wat stukken, ik dacht dat het vlees was, totdat iemand was tegen me zei, nee, dat is zarkenszaak. Sark". <laughs> <laughs> en ik vond het al, de eerste hap vond ik al niet zo super lekker En toen ik dat erbij hoorde, toen, toen kreeg ik helemaal geen hap meer door mijn keel. Maar waarom? Maar... Ja, uit ja, de, de leeftijd. Maar waarom is dat nou zo'n ontzettend... Uh, ja, waarom vinden die Curaçaoenaars dat zo lekker? Waar komt dat vandaan? Ja, het is echt een cultuurding. Het is echt gewoon iets, iets wat, wat, wat hier gezien wordt als een, als een heerlijke, een lekkernij. Ja. Maar ja, als je het niet gewend bent, is het een hele rare... Ja, zo'n slijmerig is al heel raar. En misschien is het wel heel lekker hoor, maar het, het idee van een varkenstaart... Dat doet mij de rilling op de rug lopen. <laughs> zijn er dan wel Curaçaose gerechten die jij wel lekker vindt? Ja, we hebben bijvoorbeeld uh, cabrito, cabrito soba. Cabrito is geit. En uh, de, ja, er zijn heel veel geiten op het eiland. Dus het, het, het is een zeg maar, relatief goedkoop vlees, hoewel het een beetje van vroeger was dat de geiten allemaal geslacht werden. Ja. Maar het uh, cabrito soba is een soort stoofvlees, een geitenvlees. En dat, dat is vrij heftig van smaak, maar ik vind het wel heel lekker. Ja. Ja. En zei, eten, ze, eten ze dat op Curaçao op bepaalde dagen, op bepaalde feestdagen? Nee, nee, want dit, dit zijn eigenlijk wel echt gewoon volksgerechten. echt Gewoon gerechten die eigenlijk relatief goedkoop zijn, um, maar wel echt Curaçao zijn. Kriojoe eten noem je dat, en, en dat eten ze eigenlijk zo vaak als ze kunnen. Hm. Hey, jij woont echt al twintig jaar ongeveer op Curaçao? Als mensen ja. jou nou vragen, wat is een typisch Nederlands gerecht, wat zeg jij dan? Weet je, ik zou boerenkool zeggen. Eet je dat en... ook wel eens op Curaçao? Ja, en, en ook Curaçaunas ook hoor. Sterker nog, je hebt, je hebt een soort, soort, soort markt hier waar je lokaal eten kunt krijgen. En daar is ook boerenkool. Een, een is een onderdeel van het eten, maar het, het, het, het, ze kennen het wel grappig genoeg. En dan met worst of met een stukje geitenstaart erbij? Of koeienstaart? Ja, nee, dat is dan wel met, met, met, met geitenvlees erbij. Ja. <laughs> maar ik moet zeggen, zeker veel Nederlanders die hier langer wonen, die eten gewoon met, met plezierboerenkool. En dat wordt dan natuurlijk geassocieerd met, met, met kou en zo, maar ja. In de warmte smaakt het ook heerlijk. Hè? Ja, maar ik ben zelf nog nooit op Curaçao geweest. Maar ik zou denken, dat is een eiland, niet zo heel groot. Ik, daar, daar eten ze toch vooral vis. Ja, en gek genoeg is het... Het wordt wel gegeten, maar het is niet, niet, niet heel erg veel of zo. Er wordt wel redelijk veel gevist. Er wordt ook veel verkocht, maar er wordt toch ook veel geëxporteerd van die vis. En ja, vis is ook best wel duur. En het heeft toch ook echt te maken met het feit dat... Uh, ja, met overbevissing dat het dus... Het is niet meer zo heel makkelijk om heel veel vis binnen te halen. En uh, ja, ik dacht dat ook altijd, maar dat, dat is niet zo. Dus houden ze het lekker bij de koeienstaart. Egon Sibrandi, dankjewel. Okay. En we praten zo meteen verder. Marcella Bos in Indonesië, goeienacht. Of morgen Hallo, is het voor jou hè? <laughs> ik, het is morgen voor jou hè? Ja, klopt. klopt. <laughs> ja, rond een uur of acht. Ja, ja. over acht. Sorry. We hebben het over eten. Ik ben zelf echt dol op Indonesisch eten. Wat vind jij ervan? Ja, super lekker. Ik vind het ook echt... Uh, ik kan hier in een ander land wonen bijna. Het is echt fantastisch, het Indonesische eten. Jij woont op Bali. Um, ja, wat is een typisch gerecht van dat eiland? Um, ja, ze noemen het uh, Nasi Bali. Uiteraard uh, rijst. Maar nee. um, ze hebben specifieke sambal hier. Ja, Bali sambal noemen ze dan. of Bali Matti eigenlijk. matta. waar smaakt en die heeft, naar? Uh, uien. Ja, wat zeg je? Waar smaakt die naar? Ja, ja het is uien met uh, chili en uh, een beetje limoen. En ja, super lekker. Ja, het, ik kan het niet omschrijven. Wij hebben niet in Nederland zo'n sambo. Dus niet de sambo, oelek of wat uh, ja. we allemaal kennen. Met limoen, dat klinkt wel lekker. Wat zeg je? Dat klinkt wel heel erg ja, lekker. De lijn is niet heel goed. Ja, nee, nee is... ik zou je proberen wat minder te onderbreken. Uh, dit, uh, dat klinkt heel lekker, dat zei ik, met limoen erdoor. Oké. Okay. <laughs> ja. Maar je bent ook dol op Indonesisch eten. Kook je het zelf? Um, heel weinig moet ik zeggen. want ik, ja, ik, ik, Mijn kwaliteit van Indonesisch koken... houdt het natuurlijk niet bij de, bij de tokoortjes hier. Dus uh, kleine restaurantjes uh, uh, aan de kant van de weg. En, uh, nee, het, uh, en een van de lekkerste gerechten is toch wel nasi goreng. Het is zo simpel, maar uh, met goede sambas, uh, sambal en goede satésaus... Uh, ja. Gewoon jouw dagelijkse hapje. Ja. En <laughs> ja. hoe, is, hoe is dat, dat is eigenlijk? Jij, jij kookt meestal niet zelf, maar hoe zit dat in Indonesische gezinnen of in gezinnen op Bali? Wie kookt er meestal? Marcella, ben je daar nog? Nou. Ja, ik hoor je oh, nog. Hoor je oh, mij nog? Ja, er zit een vertraging op. Ik vroeg me af wie er, wie er meestal kookt in, op Bali. Eh... Um. Als je, je bedoelt de Indonesiërs zelf? Ja, of dat ze daar iemand voor hebben in huis. Nee, nee, nee. Ik, nee, nee, ik heb er niemand voor in huis. Ja, een, een vriend. En die, uh, die kookt wel eens. Maar uh, meestal is het, uh, zijn het de vrouwen. Maar ik moet zeggen, ook heel veel mannen kunnen hier goed koken. Dus het is een beetje uh, afwisselend. Ja. Als je echt een restaurantje hebt, dan zijn het vaak vrouwen. Maar thuis uh, zijn toch ook wel de mannen die meehelpen. Nou, ik vroeg het net ook aan Egon. Jij woont nu ook al een tijdje in het buitenland. Maar dan krijg je ook vast wel eens de vraag: wat is nou een typisch Nederlands gerecht? Wat zeg jij dan? Als, uh, ik, zou, ja, ik hoorde al net Boegekool. Zoiets, ja, ik zou toch ook zeggen: een stamppot. Ja. Dus dat kan natuurlijk ook uh, ja, zuurkool zijn of uh, dat soort dingen. Want dat, dat is toch wel iets heel specifiek Nederlands. Ja. Mis, je, mis, je en mis je dat dan? Um, nou, ik mis vooral kaas. Ik, uh, een stampot kan ik nog wel missen, maar kaas, een noteraal uh, met kaas, dat, dat mis ik eigenlijk veel meer dan een stampot. En daar kan geen Indonesische rijsttafel tegen op. <laughs> nee, een stuk goed oude kaas, heerlijk. Ja, zeker. En nou, jij hou je van oude kaas? Ja, ik ben dol op oude kaas. Maar ik denk oh, dat als okay. ik zou moeten kiezen tussen kaas en een Indonesisch eten, dat ik toch voor dat Indonesische eten zou gaan hoor. Oh, ja, ja nee, absoluut. Ja. Als je de keuze hebt, als je het elke dag Indonesisch eet... dan denk ik dat het, uh, dat het ook omdraait. Dus dan wel verlangt naar dat stukje kaas, hoor. Nou, dan hoop ik dat je snel weer een keer een stukje kaas mag eten, Marcella. Wij praten zo verder. Dank je wel. Is goed, dat straks. Vannacht heb ik het met mijn correspondenten over lokale gerechten. En wist jij dat de typische Hollandse snack 195 calorieën bevat? En we hebben nog een paar pijtjes over eten voor je op een rij gezet. De wereld van Filemon. In New York kan je in het Westin Hotel de duurste bagel ter wereld eten. Op de bagel zit witte truffel roomkaas, goji bes en gouden bladeren. Het broodje kost slechts 750 dollar. In Leiden kan je bij vishandel Atlantic de beste haring eten van Nederland. Uit de nationale haringtest kwam de zaak met een 9,5 voor hun visje. Een lekker bord pasta provlotski hoeven sporters en supporters niet te verwachten in Sochi tijdens de winterspelen. De Russische regering heeft het gerecht op de zwarte lijst gezet en is dus verboden. De pasta lijkt veel op de traditionele pasta bolo... En is samen met gerechten die onverhitte melk, kaas, gedroogde vis op champignons bevatten een no-go. De Russische regering wil namelijk geen voedselvergiftigingen tijdens het grote evenement. De wereld van Filemon. Bertus Bouwman in Berlijn, goedenacht. Goedenacht. Nou, als ik denk aan eten en Duitsland, dan uh, ga ik heel erg in een stereotype vervallen. Maar dan zeg ik braadworst. Nou, en dan heb je gelijk. Ja? <laughs> ja. Klopt dat. Ik heb er vandaag nog eens gegeten op de kerstmarkt. kerstmarkt dus, uh, ja. Alle fysiezen uh, zijn waar. En dan heb je flinke pulbier bij gedronken. <laughs> nee, nee, dat niet. Maar uh, dat had goed gekund. Ja. Maar is het, echt, het is dus echt waar. Braadworst is het typische Duitse eten. Ja, ja. Nou ja, je hebt heel veel soorten borsten. Dus de, de white -worst uit de Beieren. En hier in Berlijn eten we vooral de currywurst. En uh, nou ja, je hebt allerlei varianten Welke? Dus, uh, ja, je kunt het partietje. Wat is jouw favoriet? Ja, toch wel de curryworst. En zijn er nog meer typisch Duitse gerechten, behalve de worst? Nou, misschien moet ik dan eerst even zeggen wat heel veel mensen denken dat Duits is. Heel veel mensen denken dan aan een schnitzel of een uh, appelstroedel. Mm -hmm. Maar dat is Oostenrijk. Ja, dat dacht ik ook inderdaad. Dus um, hebben we... Die even doorgestreven, maar ja, je kunt natuurlijk denken aan praatkartoffelen, uh, uh, dus gewoon gebakken aardappels, uh, sauerkraut, dus de, de zuurkool of ja. de spetje. Dat is echt een caloriebom uh, met kaas en uh, noedels. Oh, de spetzel. Ja, ja. <laughs> ja, die vind ik zelf niet zo lekker. Nee, dat is echt, dat eet je één keer in het jaar en dan heb je ook meer dan genoeg. Ja. Nou, is, uh, Duitsland en Nederland, denken we altijd dat nou, dat ligt vrij dicht bij elkaar, heel logisch. En dat lijkt ook mm -hmm. in sommige dingen best wel op elkaar. Wat, wat is volgens jou nou het grootste verschil tussen die eetcultuur in Duitsland en in Nederland? Um, de porties. De porties? Duitsers, Duits, die bunkeren echt, dat is echt niet normaal. Ja? Echt, die grote porties die je ook krijgt, dat, nou, dat, dat kan ik uh, nooit op. Maar waar ligt dat dan aan? <laughs> dat weet ik niet, dat is een goede vraag. Wat, wat, ik, wat ik echt heel fijn vind in Berlijn, dat is de, uh, in het weekend, daar gaat iedereen uit eten om te ontbijten. Je kunt echt ontbijten tot een uur op zes, avonds, in alle restaurants. Mm -hmm. um, je, je betaalt zes of acht euro of zo en dan kun je bij zo'n uh, budget onderpijs de schranzen. Dat is echt niet normaal. Dus ja, dat wat, wat, wat, wat, Maar wat krijg je daar dan allemaal bij? Nou, uh, lekkere broodjes, broodjes en uh, alle belegde kaas, borst, uh, uh, jam, alles wat je kunt verzinnen. Echt superlekker. Ja, en dat typische Duitse brood, hè, dat is ook wel heel anders dan wat we in Nederland hebben. Ja, heel zwaar, uh, dat zure brood. Um, hm. Ik eet het zelf niet zo vaak, moet ik zeggen. Ik vind het iets te zwaar. Ik ken ook Nederlanders die hier uh, in Berlijn helemaal zat zijn, die hebben het we hebben een doodmachine gekocht en die pakken met Nederlands meeuw eigen brood. Terwijl juist dat Duitse brood, ik vind dat Duitse brood juist heel lekker. Ja, ja, maar ik, ik ook wel, maar ik moet het niet te veel eten. Ja, misschien dan ga je toch, dan, volgens mij merk je dan pas in één keer hoe Hollands je bent, hè? Als je in één keer ja. erachter komt dat je dat toch niet de rest van je leven iedere ochtend wil eten. Precies, en dan koop je in de, in de supermarkt koop ik dan een uh, zogenaamde Nederlandse kaas. Omdat ik daar, uh, nou ja, heel cliché uh, groot fan van ben. <laughs> Ja? En dat, dat heet dan vrouw Antje. <laughs> maar ja, dat, dat smaakt dan echt uh, toch een beetje naar plastic, vind ik. Mis je de kaas heel erg? Ja, ja laatst uh, heeft mijn moeder. Die heeft uh, echte ambachtelijke kaas uit Nederland meegenomen. Nou, je kunt mij niet gelukkig maken. <laughs> Zijn we toch een stel Hollanders met z'n allen. Marcello en in ja. Indonesië zei ook dat ze het liefde, dat ze echt de oude kaas het meeste misten van alles. Ja, ja dat... nou, maar ik... Van haar verhaal begon ik ook te watertanden. Want dat Indonesische eten, dat heb je dus ook niet in Duitsland. En dat is... Dat is Nederland is... Er wordt dan ook opgegeten dat... Uh, uh, nou ja, de, de keuken niet zoveel voorstelt. Mm -hmm. Maar wij hebben wel de Indonesische keuken. En dat, dat Aziatische, dat je dat gewoon in de supermarkt kan kopen... Dat, dat valt die echt zo tegen. Ja? ik Die uh, echt echt saté-saus en de gado-gado en de, gado -gado de, <lacht> de nasi-doring. Oh. Heerlijk, nee, maar in ik bedoel, Berlijn, er, zit, er zitten toch ook heel veel Vietnamese tentjes, heb je toch ook wel Aziatisch eten? Ja, restaurant, ja, en dan, dan kom je er wel, uh, kom je wel aan te trekken, maar dat echt Indonesisch, dus er zit, zit geloof ik één echt Indonesisch restaurant in Berlijn. Tja. En die is prima hoor, maar ik vind het toch barwijnen. Ja, dus de, eigenlijk is de Nederlandse keuken wat diverser. Ja, gewoon veel internationaler misschien, omdat onze echte traditionele keuken niet zo voorstelt. Euh, hebben we gewoon het beste uit alle andere landen gehaald. Ja, hadden die Duitsers toch iets eerder aan koloniën moeten beginnen? <laughs> Goed, dat is een gevoelig ja. eh, onderwerp. <laughs> Goed, gaan we het maar niet over hebben. Bertus, in bouwman in Berlijn. Ik spreek je zo meteen. Oké, okay, tot zo. Martijn Rosdorff in Engeland, nacht. Hé, hey, hallo Lizzie. Ja, hi. Hey, jij woont in Brighton, hè? Ja. ja. Ik ben er dus vorig jaar geweest en van tevoren waarschuwde iedereen me voor die verschrikkelijke Engelse keuken. Maar ik vond het eigenlijk wel heel erg meevallen. Daar waren ontzettend veel leuke eetentjes. Ja, maar Brighton is een beetje, net als ze altijd zeggen dat New York niet Amerika is, Brighton ook niet echt Engeland. Meer dan de helft van de mensen die in Brighton woont is niet in Engeland geboren. En dat zie je ah. natuurlijk ook terug in de restaurantpopulatie. Dus je kan hier echt wel echt lekker. Trouwens, ik heb gisteravond, eer gisteravond, nog met mijn vrouw, heb ik heerlijk Frans gegeten. Echt Frans, <lacht> Frans. Dat Franse kok, alles Frans. Heerlijk. Maar dus dat is niet typisch voor Engeland? Nee, nee, nee. Wat het typisch Engels eten is? Um, ja, je zou zeggen fish and chips. Ja. <lacht> met azijn over de slappe frieten. Of uh, Indian curry, hè. dat zeggen ja. de Engelsen zelf, dat dat een nationale gerecht is. Een beetje wat Nassi in Nederland is, dat is hier de, de Indian curry. Maar ik zou het toch graag willen hebben over de full English. De of, full English. Of de fry-up. Dat is, um, elke Engelsman weet meteen wat ik bedoel. Um, dat je is, moet het mij even uitleggen. Alleen, niet naar radio Een nee. nee. <laughs> nee. en full English is, al, is ontbijt. Ah. Het, het Engelse traditionele ontbijt. Ja, dat kan je overal krijgen, ook hier in Brighton. Vijf um, pond, zes pond kost het. En dat is uh, een heel groot bord met ongelooflijk veel en vet vreten erop eigenlijk. Um, ik kan wel... Ja, wil, wil, je, wil je precies leg, weten? Ja, als, wat precies, ik heb... ja. Leg, maar ik heb wel een beetje een idee, maar beschrijf maar even wat er op dat volle bord ligt. Ja, want iedereen uh, heeft wel een idee dat er in ieder geval altijd uh, eieren op moeten liggen. Ja. Dat klopt. Maar ook uh, toast. Mm -hmm. En dat zijn altijd drieho driehoekige stukken toast. Je hoort, ik heb er een studie van gemaakt. Ja. Ik weet niet waarom ze driehoekig zijn, maar ik weet wel dat ze gebakken zijn in boter. Daar komt dat woord fry-up vandaan. Alles ah. is gebakken. Dus ze hebben toast geroosterd en dat hebben ze weer gebakken in boter. Dan hoort er wel gebakken tomaat, dat hoort er ook absoluut op. Mm -hmm. Minstens twee uh, stukjes. En uh, tw zeg maar eigenlijk één hele tomaat, twee helften. Witte bonen in tomatensaus, Dus ja. van het merk uh, Heinz, dus gewoon uit blik. En uh, dan mijn persoonlijke favoriet, not. Echt een heel groot, goor, vies stuk spek met lillende vetrandjes. Ik weet niet hoe jij je spek wil. <laughs> Knapperig, <laughs> toch? Ja, ja, ja. Nee, ja, ik vind ik het wel. sowieso, als ik dit allemaal hoorde, denk ik, ik vind het allemaal wat heftig. Eet jij dat nou vaak s ochtends? Nee, ik heb het één keer gegeten. Ik heb het e nou, twee keer heb ik het gegeten. Ja. Ah, er zit al meer bij, hè? Hash zit erbij, geen hash, was het maar waar. Ja. Nee, dat is een soort gebakken aardappelrust uh, die prak. En een worst moet er ook ja. bij, twee worstjes, gebakken champignons. En als je mazzel hebt, krijg je ook nog gebakken niertjes erbij. Dan kan je mij wegdragen. Nee, ik, heb het, ik heb het een keer geprobeerd, omdat iemand zei van... ja, je moet het gewoon, als je in Engeland woont... moet je een keer een full English halen. Mm -hmm. maar, en dat heb ik dan ook gedaan, en dat is echt heel grappig. Maar dan hoef je echt tot 8 uur s'avonds niks meer. En dan ook nog alleen maar een boterhammetje met pindakaan. Ja. Maar hoeveel Engelsen eten dit als voor hun ontbijt? Ja, vergis je niet, de helft. De helft? Ja, dus eigenlijk. Ik, ik heb voor deze uitzending studie verricht. Nee, het is echt waar. Meer dan de helft van de Engelsen, iets van 53%, begint de dag met een fry-up. En oké, okay, ik moet toegeven, de cijfers zijn uit 2004. Maar dat is dus alle Engelsen, meer dan de helft. Dus inclusief alle bejaarden en baby's. En wat ook heel bijzonder is. ...voor Engeland zeker, alle klassen doen het. Dus de lower class, de middle class, de upper class... ...mensen die iets meer, iets vaker in Engeland zijn geweest... ...die weten dat al die klassen heel belangrijk zijn... Ja. ...heel verschillend zijn en niks met elkaar te maken willen hebben. Maar dat ontbijt, dat doen ze allemaal. Maar wie maakt Staan ze dan heel vroeg op om dit allemaal klaar te maken? Uh, nee, heel veel. Nou, als je. Zo ongelooflijk veel werk is het ook niet. Het is nee, wel veel eten, maar. Je veel doet een werk blikje bonen open en, doet, en zet een pannetje op en een benen natuurlijk ook, ja, ook je, weer. Je, ja, je draait een blik bonen ja. inderdaad open. Dat tonden je in een pan. Je bakt die toast en eieren en, en worst en, en nieren en wat ze er allemaal niet bij gooien. Ja. Maar eigenlijk eet je het buiten de deur. Dat is, dat is helemaal. Dat is natuurlijk ideaal. Ja. Het is ook ontzettend. Je kan het er bijna niet zelf niet voor maken. Vijf pond, het is nog geen zes euro, geloof ik. Ja. Ja, het, het is allemaal ook, ook hartstikke ongezond. Maar ik dacht ja. dus eigenlijk dat Engeland de laatste jaren... wat uh, gezonder was geworden met eten. Ja, de cereal is ook al aan een opmars bezig. Uh -huh. hè, dus het, de muesli en zo. Maar het is nog steeds... Ik bedoel, minder mensen eten... Vroeger at iedereen een full English. Want het was natuurlijk... Als je mm -hmm. naar de fabriek ging of als je moest de hele dag uh, op vossen jagen of zo, weet ik wat. Dan moest je ook goed <laughs> wat in je buik hebben. Ja. Yeah. Maar uh, het wordt wel iets minder, maar het is nog steeds... Het is echt, echt het nationale Engelse eten. En daar houden ze heel graag aan vast. Gee. Vindt iedereen het ook lekker? Uh, ja. Nou, niet iedereen. Maar de, de helft, meer dan de helft, vindt het, vindt het lekker. En ze zijn er ook wel een soort trots op. Dat je, hè, wij, wij ontbijten als koningen, zeggen uh -huh. ze dan... Uh, en daar, dat vinden ze uh, een soort uh, iets om op trots op te zijn, een soort nationaal, uh, nationaal goed ontbijt of zo. En er is ook een typisch drankje bij dat ontbijt, toch? Ja, Bilders tea. Dat is, uh, dat is thee dat uh, eigenlijk gewoon waar je je zakje, een heel groot zakje, de theezakjes in Engeland zijn echt drie keer zo groot mm -hmm. als die in Nederland. Dat laat je er dan uh, ja, zo'n twintig minuten in zitten, geloof ik. En dan gooi je er heel veel melk bij. En dat, dat drink je dan op. Ja, ik krijg het niet weg. Yeah. Ik vind het echt niet lekker. Nee, je, je zal er nooit helemaal aan wennen ben ik bang nee, als ik jou zo niet, hoor. Nee, nee, nee. nee. Geef maar, maar een kopje koffie. Goed, Martijn Rosdorf in Engeland. Wij spreken jou zo meteen. Tot later. Dit is Jason Rez. I'm yours. Well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 And see, like me, open up your plans and damn you're free I look into your heart and you'll find love, love, love, love Listen to the music of the moment people dance and sing We're just one big family And it's our a forsaken right to be loved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 van het album We Sing, We Dance, We Steal Things. Jason Mraz, I'm yours. Radio. Radio 1. Lizzie Dierks. Dierks. BNN. -N. De wereld van Philemon. We gaan het hebben over het verschil tussen arm en rijk... in verschillende landen. In het tv-programma Q probeerden ze het rijkste land te raden. Wat is het rijkste land ter wereld? We Thomas. Uh, Smurfland. Ik heb nog nooit een bedelsmurf gezien of een, uh, of een dakloze smurf. Carpetland. Carpetland. He, ik was wel heel druk. Ja, echt. Duur! Bergen. Ik, ja, vind ik een hele goeie. Het is ook niet Dubai, kennen we. Nee. Ja, een beetje flauw allemaal. Hier wisten ze het niet, maar het rijkste land ter wereld, volgens het IMF, is Qatar. En Nederland staat op de twaalfde plek, maar toch hebben we hier ook armoede. Afgelopen week was er een gulle loterijwinnaar. En die gaf zijn prijzengeld aan de voedselbank. 500 kinderen mochten er een Sinterklaas cadeau van uitzoeken. Hoe zit het met rijkdom en armoede in de landen van onze correspondenten? En wat merken zij daarvan? Ik ga het uitzoeken. Heb je zelf nou een vraag over dit thema? Mail dan naar dewereld.bnn.nl of check www.dewereldvanfilemon.bnn.nl. Egon Sibrandi op Curaçao. Nogmaals, goeienacht. Goeienacht. Het verschil tussen arm en rijk, is dat uh, groter of kleiner dan in Nederland op Curaçao? Ja, groter wel hoor. Ja? Ik, ik, ik, kijk, hebben, miljonairs hebben we echt wel. Zoals we in Nederland die ook wel zijn. Waarschijnlijk niet te veel, maar er zijn er echt wel een paar. Mm -hmm. uh, maar de armoede die hier is, die is echt nog wel een stukje heftiger dan in Nederland hoor. En wanneer is iemand arm op Curaçao? Ja, daar is, een, daar is een grens voor. Ik zou, de, ik zou, ik zou het bedrag niet exact weten. Mm -hmm. Ik weet wel dat ze laatst uh, een, een beetje een discussie erover hadden, omdat er twee verschillende instellingen waren die allebei een eigen bedrag hadden waar het onder zou vallen. En bij de een, hè, dus waar het lager was, of waar het hoger was, waren we dus nog meer mensen onder de armoedegrens. Maar ik geloof dat er, zeg maar, als je die zou nemen, dat, dat een derde van de mensen hier onder de armoedegrens leeft. Een derde, ja dat is behoorlijk. Ja, In, ne in Nederland is het geloof ik, als je, gewoon, als je moeite hebt met, echt dagelijks, met het rondkomen van dagelijkse behoeftes, hè? dan ben je arm. Ja, maar dat is hier niet. Hier ben je arm als je gewoon in een, in een, in een huisje woont van nog niet één kamer. Mm -hmm. En dat doe je dan met z'n drieën. En, en je, ik toevallig, dat is eh, dus misschien een beetje raar, vond, maar dat, ik geef toch wel een beetje aan. Ik reed langs de bank vandaag en dat is de eh, datum is, 29 of zo. 30. Ja, 30e, ja. Dus dus de mensen hebben dan op vrijdag hun salaris gekregen. Dat krijg je dan op de cheque. En dat krijg je dan smiddags. En dan is het omdat het een onhandige dag is. Dan stonden ze dus in de rij bij de bank op zaterdag. Die dan speciaal op zaterdag is. Omdat je dan je salaris kan innen. En dat, dat geeft natuurlijk aan dat als je daar in die rij moet gaan staan. Die vreselijk lang is. Dan moet je dus blijkbaar op dat moment naar de bank. Omdat je op dat moment ook dat geld heel hard nodig hebt. Wat opvallend trouwens dat mensen dat... Eh, hebben ze geen pinpas? Nou ja, we willen ook nog een beetje of is dat een, een domme vraag? Ja, ik weet het niet hoor. <laughs> Nee, ja, er zijn gewoon een aantal gebruikers die, die erg achterlopen op de rest van de wereld. En het, het, het salaris uitbetalen met een cheque is nog een veelgeziene bezigheid hier. Krijg jij ook uitbetaald met een cheque? Nee, ik krijg er gewoon op een bankrekening over gemaakt. En jij pint gewoon... En ik vind het gewoon. En ik ook, ik, kijk, ik kan, wel, ik kan het wel leiden Als mijn salaris wat later komt. Ja, maar ja dan red ik het wel. Of ik fix het wel. Maar er is, is echt armoede. En dat is heel erg om te zien. Ja, Want, ja dat, dat vroeg me af. Hè. Hoe, hoe zie je dat? Want er is ook armoede in Nederland. Maar, of ik ben heel erg naïef misschien. Maar je ziet het toch niet heel erg in het dagelijks leven. Hè? Je voelt je fiets langs terrassen, die zijn vol. Je moet volgens mij best wel op zoek gaan in Nederland. om echte armoede te zien. Het is er wel, maar ik zie het niet dagelijks. Zie jij het wel? Nou, niet dagelijks, maar het is een klein eiland... dus je rijdt toch wel vrij snel per ongeluk door een wijk... waar je, ja, waar je echt wel schrikt. Dat je echt denkt van, jeetje, Nina, je, dit, dit staat wel heel ver bij mij vandaan. En al helemaal... Wat bij zie je dan? Maatstaf vandaan. Nou, gewoon echt hele kleine huisjes met mensen die op straat zitten... omdat, ze, omdat het binnen te klein is om te zitten. En, en ja, je ziet dan alles, dat is gewoon dat is bij elkaar geraapt. Deze de mensen krijgen zo'n 500 gulden per maand om van te leven... Dat is mm -hmm. dus 300 euro ja. per maand waar je van rond moet komen. Met een heel gezin? Met, met, met een vrouw, met, met, met drie kinderen of zo. Ja. Ja. En zijn er dan, ik had het net, uh, we hebben het er een beetje over, omdat er dus, uh, de, de, er was een weldoener afgelopen week, die wil overigens verder volstrekt anoniem blijven, maar die heeft dus het geld dat hij heeft gewonnen van de loterij aan de voedselbank gegeven. Uh, zijn er ook dat soort initiatieven op Curaçao? Of hoor je wel eens van dit soort mensen? Ja, er wordt echt wel gul gegeven. Er zijn, er zijn best wel veel, ook hele rijke mensen op Curaçao. Dat zijn onder andere een, een, een vrij grote groep Europese Nederlanders... Mm -hmm. hè, die met veel geld hierheen komen. En als je bijvoorbeeld een fundraising hier hebt... het verschilt een beetje, maar je hebt van die fundraisings waar dan een soort, soort veilingdiner... waar dan heel veel rijke mensen op afkomen. O, rijke Curaçao, daar zijn ook veel rijke Europese Nederlanders. En die halen zomaar drie, vier, vijf ton op op een avond. Ja. Dus er wordt echt wel gul gegeven. En wat alleen, gebeurt er dan ja, je... met dat geld? Nou, dat zijn wel de projecten. Dus dan er wordt er een school voorzien van uh, uh, allemaal lesborden en boeken en tafels en stoelen. Ja. Dat zijn echt, echt, echt wel hele trieste gevallen van scholen die gewoon geen geld hebben om, uh, om, om schoolbankjes te kopen bijvoorbeeld. Ja. En gaat het ook naar, is er ook een voedselbank of zoiets? Er is een voedselbank, ja. En de, de, ook de, de veel te veel mensen maken daar natuurlijk gebruik van omdat het gewoon nodig is. Uh, dus ja, nee, dat, dat, daar, dat is er ook. En uh, krijg je daar dan ook koeienstaart? Ja, ik denk dat ze het wel doen, want het, het schijnt niet zo heel duur te zijn. Ja. Egon Brandi, dank je wel voor je verhaal en tot een volgende keer. Tot de volgende keer. Marcella Bos in Indonesië, goedenacht nogmaals. Nacht. Ja, uh, Ik ben zelf ook een keertje op Bali geweest. Daar, daar zie je wel echt veel armoede, hè? Ja, zeker. Vooral in het uh, noordelijke deel van Bali, waar, uh, waar het wat droger is. Mm -hmm. Daar uh, hebben boeren het wel moeilijk. Zeker als, uh, als het de regen lang op zich laat wachten, ja. Eh, hoe zie je dat? W ja, waar zie je die armoede echt aan? Kan je dat beschrijven? Uh, ja, ik, ik zie het beter nog op andere eilanden in Indonesië. Vooral in de oostelijke gebieden. En daar zie je het vooral aan, uh, ja, ook aan hoe mensen eruit zien. De, de ogen. Dus je ziet dat de gezondheidszorg misschien minder is. Het tanden. Uh -huh. uh, maar ook aan de manier waarop ze leven. Dus kleine huisjes, vooral van, van natuurlijke materialen. Bamboe of hout. Uh -huh. En uh, daar leven dan toch wel grote gezinnen. Ja. Ik had het er net ook met Egon op Curaçao over. Wat, uh, wat beschouwen ze op Bali? Of wat, wat vindt men in Indonesië? Wanneer ben je arm? In Indonesië ben je arm als je onder de 2 dollar per dag. Volgens mij de, de internationale norm. Uh -huh. En... Uh, Zover ik weet heb je in Indonesië iets van 234 miljoen inwoners. En 32 miljoen zitten onder die 2 dollar. Ja, dat is en een behoorlijk groot aantal. 50%, ja. ja, maar 50% van die 234 zit net erboven. Maar ja. dat is natuurlijk een groep die ook kwetsbaar is. Want die ja. kunnen heel makkelijk uh, onder die grens terechtkomen. Ja. Ja, hoe is het dan voor jou als jij daar... Hè, jij, jij woont daar, jij loopt er langs, jij ziet al die mensen. Hoe, hoe is dat voor jou? Um, lastig. Ik werk natuurlijk voor een, een uh, ontwikkelingsorganisatie dus in mijn dagelijks werk ben ik er natuurlijk al mee bezig. Mm -hmm. um, maar ja, het, het, het, is, um, het blijft lastig. Je zou natuurlijk iedereen willen helpen, dat kan natuurlijk niet. Maar ik probeer wel bijvoorbeeld als ik uh, ga eten en ik zie, ben in een gebied waar het minder rijk is... dan probeer ik wel uh, verschillende dingen te doen waardoor iedereen een beetje profiteert van mijn aanwezigheid. En wat zijn dat uh, dan voor dingen? Nou, bijvoorbeeld uh, wat simpele dingen kopen of ergens wat eten of, en dan daar wat drinken. Uh -huh. Dus je probeert een beetje je uitgaven te verspreiden. Dus dat je een beetje de lokale economie stimuleert... Ja, ja. Zo, als je dat, je dat mooi zegt. Te doen. Ja. En, ja, precies. en uh, je had het net over een heel groot deel van de Indonesië. Hè? Er zit een groot deel onder de armoedegrens. Er is ook een heel groot deel dat daar net boven zit. Maar er zijn ook een aantal hele rijke mensen. Wie, wat voor mensen zijn dat? Dat zijn veelal uh, businessmensen Dus mensen die een eigen bedrijf hebben. En ja, er zijn een paar echt hele succesvolle mensen. Hm. Maar die besteden hun geld dan ook direct aan... Uh, ...auto's, dure huizen. Dus ik heb het idee dat de hele rijke Indonesiërs vooral met zichzelf bezig zijn... ...en nog wat minder met, ja, met de armoede in hun eigen land. daar nog te weinig voor doen, naar mijn mening. Mm -hmm. En uh, andere rijken zijn uh, ja, toch wel mensen die uh, in het verleden met de overheid uh, daarbij betrokken waren. Toch gewoon veel corruptie. Ja. Dus het verschil... Veel, uh, ...publiek geld... Het verschil tussen arm en rijk is echt enorm groot. Maar het is ook wel een land in ontwikkeling. Heb je nou het idee dat dat, dat, dat langzaam minder aan het worden is? Ja, wat ik lastig vind is dat het is inderdaad een land in ontwikkeling is. Mm -hmm. In de doet het heel goed. Ook de, de economische groei. Ja, het blijft Elk jaar groeit het land weer. Het is de grootste economie volgens mij in deze regio. Maar daarbij wordt de... Het verschil tussen armen rijk steeds groter. En er komen volgens mij ook steeds meer arme mensen. Dus de, de echte arme mensen die komen gewoon niet mee. En die worden daardoor nog armer. En, en die grote groep die er tussenin hangt, daar, uh, daar maken wij, zeg maar als ik, waar ik voor werk, ons wel zorgen over. Ja. Omdat die heel makkelijk terug kunnen vallen in armoede. Dus maar iets te gebeuren, bijvoorbeeld een economische crisis of nou, een natuurramp of iets. En dan zijn deze hele grote groep mensen vervallen meteen in armoede. Dat is wel een zorg ja, maar jij bent er dus in je dagelijks werk ook mee bezig. Wat, wat, wat doen jullie daar of ja, wat doen jullie daar eigenlijk aan om dat proberen te om dat, ja, in ieder geval proberen tegen te gaan. Uh, nou, wat we vooral doen is uh, omdat de armoede is vooral in de platte een beetje de geïsoleerde gebieden en uh, daar uh, waar bijvoorbeeld uh, vrouwen of etnische minderheden grote groepen van zijn. Wat wij proberen is vooral um, economische ontwikkelingsprojecten. Dus echt mensen ervoor te zorgen dat mensen hun eigen broek op kunnen houden. Dus het starten van kleine bedrijven of zorgen dat de productie omhoog gaat. Omdat ze nu uh, oude technieken gebruiken om het land te, te zaaien en te oogsten. Dan proberen we boeren te trainen om dat efficiënter aan te pakken. Zodat ze meer uit hun land kunnen halen. Dus dat is een beetje waar, waar wij ons mee bezighouden. Uh -huh. dus ja. uh... Nou, mooi werk in ieder geval. Marcella Bos in Indonesië, dank je wel voor vanavond. Ja, graag gedaan en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Zometeen horen we nog hoe het zit in Duitsland en in Engeland. Eerst gaan we naar wat feitjes. Want heb je altijd al willen rijden, weten wat het rijkste land ter wereld is? Ik verklap alvast één ding. Het is niet Nederland, maar luister maar even mee. De wereld van Filemon. De Amerikaan Bill Gates is wederom door een stijging in aandelen... dit jaar verkozen tot de rijkste man ter wereld. Zijn fortuin wordt geschat op ruim 56 miljard euro. 95 wil Gates weggeven aan goede doelen. Congo, Kinshasa is het armste land ter wereld... en is ook nog sinds de oorlog in 1998 volledig verwoest. Er zijn al zo'n 5,4 miljoen mensen overleden... en daar komen zo'n 45.000 mensen per maand bij. Qatar is het rijkste land ter wereld en heeft per gemiddelde inwoner het meeste te besteden. Ongeveer zo'n 106.280 dollar per persoon. Nederland staat pas op de twaalfde plek van de rijkste landen ter wereld. De wereld van Filemon. Bertus Bouwman in Ge Berlijn, goedenacht nogmaals. Goedenacht. Ja, arm en rijk in Duitsland. Is, is dat verschil ertussen groter of kleiner dan in Nederland? Veel groter. Je hoort nu in Nederland steeds hele positieve verhalen over Duitsland. Ja, klopt. Dat de, dat de economie zo letter gaat. En als, als Dat klopt ook, maar dat zijn vooral de, de macro-economische cijfers, dus de, de grote cijfers. Maar um, er is een hele grote groep die echt heel arm is. Uh, zeker, dat is heel zichtbaar hier ook in Berlijn. Hoe zie je waar, dat? Nou, je ziet gewoon eigenlijk elke keer als je een metro neemt, dan zie je wel een bedelaar. Je ziet altijd mensen die in prullenbakken rommelen op zoek naar staatsgeldflessen. Um, en ook vooral oude mensen zie je, uh, dat is echt heel schrijnend. Je ziet oudere mensen die gewoon geen, geen genoeg pensioen hebben om te kunnen, ervan te kunnen leven, die gewoon de hele dag uh, flessen staan te zoeken. Ja, want je hebt geen AOW in uh, Duitsland, toch? Nee, klopt. Ja. Je hebt wel een soort soort Pensioen, maar uh, zeker als je in Oost-Berlijn uh, hebt gewerkt en uh, gewoon woont en gewerkt, je hele leven dan heb je echt nauwelijks iets opgebouwd. En nou, dan kan het zijn dat je echt van uh, nou wat je over hebt, is misschien nog geen 100 euro per maand, of ja. nog minder. Ja, en is dat verschil dan uh, tussen Oost en West nog? Je noemde het net, hè, Voornamelijk in Oost-Berlijn, is dat verschil nog heel groot? Ja, absoluut, zeker. Uh, in de noordelijke provincie boven Berlijn, dus Mecklenburg voorpommeren. Ja, daar, daar is gewoon de meeste armoede. Daar is ook nauwelijks um, een economie. Uh, zoals die in uh, de rest van Duitsland wel is. Ja. Zeker in Zuid-Duitsland, daar gaat het echt super goed. Ja. Nou, is uh, jullie hebben net een nieuwe regering? Of die is net, er is net die is in ieder geval bij net een akkoord gesloten En die hebben dus gezegd dat er een minimumloon. ...wordt ingevoerd, ik geloof wel pas over ja. een paar jaar. Maar uh, ga, denk je dat er dan wat gaat veranderen in dat verschil tussen arm en rijk daardoor? Nou, nauwelijks hoor, want um, de meeste mensen die nu een minimumloon gaan krijgen... ...dat zijn vooral uh, de mensen nou ja, die het nu niet krijgen... ...dat zijn vooral Oost-Europese werknemers die in, bijvoorbeeld in de vleesindustrie werken... Um, wat je eigenlijk ziet is dat Duitsland een lage lonenland is uh, geworden. Dat daardoor de banen zijn verdwenen in Nederland, in Denemarken, de, uh, België. Uh, uh, dus het is misschien iets meer wat effect gaat hebben op Nederland. Uh, dat daar de lonen nu omhoog gaat. Dat de concurrentie tussen Nederland en Duitsland iets eerlijker gaat worden. Maar mm -hmm. het is niet zo dat ineens alle lonen voor, voor Duitsers omhoog gaan. Sterker nog. 8 um, euro zou dan ongeveer de ondergrens worden. Dat is ja. eigenlijk nog veel te laag om er op een normaal leven van te leiden. Ja, zijn ze daar in, uh, ja zoals jij het nu beschrijft, zijn ze er in Duitsland ook niet per se dan heel tevreden mee dat dit wordt ingevoerd? Nee, ja, in theorie zijn ze er heel blij mee, maar de praktijk dat valt gewoon zo heel erg tegen. Ja. Uh, wat je ook ziet, van, heel veel mensen hebben kleine baantjes van, uh, waar ze 500 euro per maand mee verdienen. Um, dat noemen ze mini-jobs. En uh, het minimum, minimum inkomen ongeveer, uh, is 850 euro per maand. En ja. als je daar niet aankomt, dan zult de overheid dat nog bij. Dus ja. um, eigenlijk subsidieert de overheid die lage lonen. En dat is natuurlijk heel kwalijk. Oké. Okay. Nou, in ieder geval... Uh, ja. Het is, uh, nog niet zo, dat is niet, allemaal niet zo rooskleurig als, uh, als we het soms, de, als we soms wel eens denken in Duitsland. Dank je wel uh, voor je verhaal Bertus en dank je wel voor je bijdrage vannacht. Oké. Okay. Martijn Rosdorf in Engeland. nacht nogmaals. Hallo Liz, ja, ja, je noemde het net ook al een beetje hè, in, in het vorige gesprek toen we het over eten hadden. Engeland is natuurlijk een enorme klassemaatschappij. Ja. Ja, hoe groot is het verschil tussen arm en rijk? Er is geen enkel ander westers geïndustrialiseerd land... waarin de verschillen tussen arm en rijk zo groot zijn... Dat zegt de OECD, dat is ja. een onderzoeksclub van de Europese gemeenschap. En hoe groot is dat dan? Ja, het is altijd heel moeilijk, want het is allemaal abstract. Hè? De rijkste 10% bezit 12 keer meer dan als de, als de mm. armste 10%. Ja, in Nederland is dat geloof ik, de rijkste 10% verdient dan 8 keer zoveel. Ja, zo. ja, maar het is stijgende. Dus dat is het, dat, ik, ik wind me nog wel eens op over dingen. En hier wind ik me echt verschrikkelijk over op. Mm -hmm. um, het, het gaat, als je het nou gewoon concreet wil maken, er zijn in Engeland zijn er bijna 3 miljoen kinderen die gewoon in armoede leven. En wat lezen, is armoede dat is in Engeland? De, de overheid hier zelf. En armoede, dat betekent dat ze honger hebben. Dat ze geen goede tandartszorg hebben. Dat ze, nou ja, dat ze gewoon in omstandigheden leven. Die gewoon niet goed zijn voor kinderen. Okay. Dat is heel vervelend voor kinderen. Vooral voor kinderen, maar er zijn ook ontzettend veel volwassenen. Die hier gewoon buiten de boot vallen. Maar hoe zie jij dat veel op straat? Ja, ja ja, ja, ja. Kom je het tegen? Ja. Nou ja, ik reed van de week door Manchester. En daar zie je wijken. Nou ja, ik ik, ik kom wel eens in. Ik was laatst in Havana of in Mombassa. Mm -hmm. uh, ik wil niet zeggen dat het zo erg is, maar het is echt. Je ziet er gewoon mensen, kinderen in gescheurde kleren, mensen die in auto's wonen, flats zonder ramen en deuren, allemaal autovrakken op straat. Mm -hmm. Echt, echt achterbuurten. Zoals je ze in Nederland niet ziet en ook hopelijk niet zult zien. En je ziet het ook aan de mensen hier in Brighton zelf. Um, ja, ik had het net al over die tandartszorg. Ja. Dat is gewoon, het tandarts is hartstikke duur, dat weet iedereen. Dat moet je zelf betalen. nou Dat kunnen mensen dus gewoon niet betalen. Dus je ziet hele bevolkingsgroepen met rotte gebitten. Ja. Dat is iets wat je zelf kunt waarnemen. En dan kun je naar de cijfers kijken. Er is ontzettend veel mm -hmm. suikerziekte. Dat ja. is ook zo'n armoedeziekte. Vier marsen zijn goedkoper dan één bloemkool. ...en uh, in Engeland. Niet dat dat de oorzaak van het probleem is, maar... Nou ja, het, het, het, het heeft natuurlijk wel weer mee te maken dat mensen misschien een wat minder goed gebrit hebben. Ja, ja mensen ja, kunnen ja. Niet, gewoon niet, geen gezond eten ja. betalen of ze investeren daar niet in. Obesitas dus wordt een beetje een arme veel, mensenziekte zo. Mensen die, die last hebben van overgewicht. En, nou ja, in ieder geval, het, het, de belangrijkste oorzaak in ieder geval van die armoede... ...dat is wel dat klassenverschil waar je het ja. net over had. De belangrijkste reden om arm te worden is om, een arme, om arme ouders te hebben... Ja. En dat is toch echt substantieel anders in, dan in Nederland. Jij Want, weent je hier best wel over op, hè, merk ja. ik. Maar ja. uh, heb je het er dan, als je het er dan met de Engelse vrienden over hebt... Doel, de, de, de, zijn die het met je eens of noemen ze je nee. gewoon een socialist? Of, uh... Ja, soms wel. Nou, ja. Ik, ik, bedoel, ik heb uh, natuurlijk wel uh, verschillende soorten uh, en maten vrienden... maar ik hoor van mensen die bijvoorbeeld echt een positie in de samenleving hebben... Uh, een, zeg maar een hogere positie, dus tot, die tot de middenklasse behoren... daar hoor ik, dan echt, die hoor ik dan echt met droge ogen dingen zeggen van... ja, vind je het gek dat die mensen arm zijn? Want wie wilde nou zo'n dikke getatoeëerde, tandeloze uh... Uh, drankorgel uh, in mm -hmm. dienst nemen. Weet je? Want het is echt gewoon heel hard. Zo van, ja, ze hebben het allemaal aan zichzelf te danken. Terwijl ik denk, ja de klassen zijn hier totaal niet solidair met elkaar. Ik moet het over klassen hebben hier in Engeland. Ja. In Nederland dat moet je toch niet bedenken. Zeg, dat, dat ik weet van jou tot welke klasse je behoort. Omdat ik weet welke klasse je ouders waren. Zo. Ja. Dat zie je allemaal heel belangrijk en helemaal niet solidair. Ze hebben toch ook laatst opnieuw uh, alle klassen ingedeeld in Engels. Zo'n onderzoek waar ze zes verschillende klassen uh, ja. hebben neergezet uit de Engelse samenleving. Yeah. Ja, dat klopt. Want de upperclass, dat kent niemand. Yeah. Hè? Dat is alleen maar de koningin en, uh, en dat soort mensen. dus Maar goed, het is allemaal heel... Het is gewoon, hoe uh, noem je dat, niet van deze tijd. En het veroorzaakt wel ook een hoop problemen, die niet-solidariteit. En er is nog iets anders wat echt heel belangrijk is. De, legos, de regels voor het lenen van geld in Engeland zijn echt belachelijk. Je mag hier iedereen, echt letterlijk iedereen, kan hier altijd geld lenen. Mm -hmm. Tegen soms wel 4.000, 5.000 procent rente per jaar... 5000 procent rente? Ja. ja. Maar dat kan je altijd lenen. Dus ook al heb je echt geen centen makken... dan ga je naar zo'n kantoortje hier. en je ja. hebt de, Op elke straat ook, vind je er wel een paar. En dan kan je gewoon 120 pond lenen of 300 pond. Het lijkt allemaal niet grote bedragen. Maar als je ze niet meteen terugbetaalt... Ja. dan is het na twee maanden 300, 400 pond. En zo loopt dat dan keihard op. En dan worden die schulden die worden alleen maar heel snel heel erg veel groter. Maar wat en doe ik je daar? Ook... Je je, ik, ik hoor het, het zit echt diep bij jou. Maar ja. wat, wat doe, je er, doe je er zelf ook iets aan om nee. dit tegen te gaan? of? Nee. Uh, ik zou niet weten wat. Ik nee. praat er wel over met mensen. Ik heb weer drie nieuwe vrienden gemaakt uh, hier op, uh, op de boerdervaart. Dat zijn zwervers. Ian, Jeff en Timmy. Yeah. En die zijn alle drie in 2008 hun baan kwijtgeraakt. De een werkt in het noorden, de ander in Londen. En die leven nu van de liefdadigheid. Die slapen op straat. Maar die hadden gewoon een huis yeah. en een baan en werk. En die zijn ze kwijtgeraakt. En dan gaan ze geld lenen. En dan gaan ze nog meer geld lenen. En die zitten dus gewoon op straat nu in, in Brighton. En die hebben gewoon, ja, die, die zijn gewoon echt naast... De boot gevallen, tussen de wal en het schip gevallen. Ja. Dat komt niet goed met die mannen. En kunnen die dan nog naar een soort voedselbank of zo? Ja, ja er is heel veel liefdadigheid hier. Ja. Door kerken, supermarkten, bij de Tesco hier ook. Dan kan je zelf eten kopen binnen en dan doe je dat buiten in een bak. Blikken bonen en weet ik wat maar Er wordt dan uitgedeeld. Ja, dat houdt die mensen in leven. Ja. En uh, ze kunnen af en toe naar jou voor een praatje in ieder geval. Ja, dat is tegen wat ik jou wel een aan doe. Ik ja. weet niet, ik kan alleen een beetje kletsen en erover op de radio vertellen. Ja, ja ik dat... weet het niet. Nou ja, het, is, uh, het zit je diep in ieder geval, Martijn. Waarschijnlijk hebben we nog niet het laatste daarvan van jou gehoord. In nee. ieder geval, dankjewel voor je bijdrage vannacht. Graag gedaan. En dit was alweer het eerste uur van de wereld van Filemon. Zometeen nog naar China, Argentinië, Australië en Amerika. Na het nieuws van twee uur: de wereld van Filemon. En. en. en.